Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die zich hebben misdragen na de WK-wedstrijden van Marokko moeten hard worden aangepakt. Gisteravond won die ploeg van Canada. Na afloop gingen een hoop supporters de straat op, vooral om te feesten. We zijn allemaal trots. Ik denk vooral de Marokkaanse toch gemeenschap. Hoe ver kunnen jullie komen? Finale middag tegen, tegen, tegen, tegen Nederland. Tegen Nederland. Tegen Nederland. Op sommige plekken liep het uit de hand en waren er opstootjes. Volgens RTL Nieuws heeft minister Gus gezegd... dat railschoppers niet moeten denken dat ze ermee weg zullen komen. De politie probeert ze alsnog te pakken, onder meer met camerabeelden. De kinderopvang in ons land piept en kraakt. Er is een enorm personeelstekort. En volgens de GGD wordt de kwaliteit van de opvang daardoor op veel plekken steeds slechter. Deze stichting ziet ook dat de ouders steeds lagere rapportcijfers uitdelen aan de opvang. Het was eerst een 7,8 voor de dagopvang. Dat is nu gedaald naar een 6,5. En de BSO, dus de naschoolse opvang en de gastouderopvang, zijn zelfs nog lager dan dat. Dus de ouders zien dat er, dat er zeg maar. Echt problemen zijn in de kinderopvang. Er worden ook veel groepen gesloten. Er zijn lange wachtlijsten. Je kan niet meer ruilen. De GGD benadrukt dat het op de meeste plekken nog wel goed gaat. Maar vindt toch dat gemeentes de boel extra goed in de gaten moeten houden. En dit hoor je de hele dag in Nieuwegein. Er worden daar in het centrum nieuwe flats uit de grond gestampt. En dat zorgt voor een hoop kabaal. Om het leed van de bewoners iets te verzachten... kun je op de bouwplaats nu muziek maken met de heiherrie. Je scant een QR-code en vervolgens tik je op je scherm op de maat van dat gehei. En dan? <tie> nou, voor mensen die geen zin hebben in de hei-muziek is er ook iets anders bedacht. Er worden namelijk gratis oordoppen uitgedeeld. Het weer nog aan de kust af en toe zon, maar verder vooral een dag met veel grijs. Landinwaarts kan er ook een buitje vallen. Misschien met natte sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 Noord sta je nog vast voor de Koentunnel richting Zaanstad. De vertraging is nog bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jongen joh, ik sta altijd versteld te kijken hoe, hoe, hoe goed dat jij piano kunt spelen. Mooi hè? Ik, ja. Euh... ja, nou, dan kan ik je daar straks nog wel een verhaal over vertellen? Dat wil ik graag weten. Ja, ja, goeie uit. Morgen allemaal, ja, ja, ja, er zijn ze weer. The Boys Are Back In Town. GZ van. De? GZ van. GZ van. Gezellig. Oh, gezellig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, wat gaan we doen? Jou ja, gaan we niet doen eigenlijk? Ja, uh, wat maar, krijgen we vandaag? En, uh, nou, nou, in elk geval gaan we aandacht besteden aan uh, de bisschop. Die uh, nog een paar dagen in ons land verblijft. Ja, uh, ja. We gaan het ook met name hebben. Als het aan mij ligt, Wim. Maar ja, jij hebt ook een stem in de uitzending. Gelukkig. Dus je mag ook. Maar ik wil zo graag over de kerst hebben. De kerst. Eigenlijk oh, ik vind wel het is net zo'n heerlijke periode. Ja, ik, en, ik, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik reed van de week toevallig af van, van mijn werk, reed langs jouw huis heen. ja En toen dacht ik bij mezelf, het lijkt verdoren wel of. Global Garden, hè? Ja, werkelijk. Ja. Wat, een, wat een feestelijke Mooi, hè? uitstraling. Ja, al die, heel, lampjes, al die lampjes en zo. En die, uh, dat varieert van uh, groen uh, met blauw naar rood met oranje. Ja. Die, dat gaat aan en uit en aan en uit. En, nou, maar nee. wat, ik heb wel één verzoek aan je eigenlijk. Vertel. Nee. Nou, doordat er door zoveel weer... licht in het huis van jou... Ja. En, het straalt naar buiten, dus je kan van buiten heel makkelijk naar binnen kijken. Maar ja. dat valt niet, alsjeblieft, trek een broek uit. Moet dat toch? Zou het wel doen, ja. Ik denk, nou, de, de, de mensen die zien willen piek wel zien. <laughs> oh mijn god, oh god. de toon is alweer weer. Gezet. Oh my god, oh my god. <laughs> Ja, dit is echt zo'n nummer waarvan je zegt, van, nou, hier is op bezuinigd. Ja, ja, nee, maar luister, dat, jij hebt dat kleine orgeltje mee. Ik vind toch ook dat jij ook leuk kan spelen, want dat, dat moet toch ook gezegd worden. Ja, het is alleen, dit is alleen een oude traporgel met zo'n bal aan de onderkant. Ja. En uh, je moet met je pootjes en weer gaan om, om, om lucht in dat ding uh, te krijgen, zeg maar. Kun je uh, een rietje doen en dan blazen. Dat heb ik gedaan, alleen uh, het was geen gezicht. Zeggen ze, kijk die organismen, het lijkt wel een kikker. <laughs> See the funny little clown, see him laughing as you walk by Everybody thinks he's happy cause you never see a tear in his eye No one knows he's crying No one knows he's dying on the inside Cause he's laughing on the outside. Mm, no one knows. No one knows. See the funny little clown, he's hiding behind a smile. They all think he's laughing, but I know he's really crying. All the while, how his heart is aching, how his heart is breaking on the inside, but he keeps laughing on the outside. Mm -hmm. No. One Inside him To love and guide him Until one day His girl just walked away And to this very day He says he never loved her anyway You see, that funny little clown. ja, dit ging over jou, hè? See the little funny clown. Jawel. ja, ja nee, dat ja. is. Uh... Ik ken hem ook van uh, Honey, I Miss You. Nou, and, dan maar hoeft het niet. En Honey, ik ben I dag. Miss You. Ja, maar ik ben het toch, jongen. Hier ben ik. Hallo, zoek je mij? <laughs> ja. Ja. Bobby Goldsboro, ja. Ja, dat is mooi. Dat is een beetje echt dat middengolfverhaal. Uit die tijd is het eigenlijk. Maar dat, dat liedje wil ik net uh, aanhalen van Honey I Miss You en zo, dat is een heel sentimenteel. Uh... Is een heel sentimenteel nummer. Ja. ja, ja, ja. Maar wij draaien eigenlijk weinig sentimentele nummers, maar dat doen we bewust omdat wij van onszelf al treurig zijn. Ja. We, zijn zo niet, we zijn zo super emotioneel. Ja, ik ik kwam hier binnen, ik ben ja. meteen, Ik zag jou, ik schoot meteen vol. Nee, kom waarschijnlijk we hebben gisteren aan, hebben ze hier wortels met uien uh, een pakje Ja, dan trek je het op de ogen natuurlijk. Ja. Hey, trouwens... Um, ja, trouwens wat? Er ja. zit er eentje, ergens. Ik noem niet uh, welke plaats, uh, maar ergens in de wereld. Uh, midden yes. in de nacht. Yes, we will, uh, we, have, uh, we will go on in English now. Echt waar? Yes, I will... Oh, I, give, I give my kind regards to Canada. To Canada? Canada, can you hear us? Yes, yes Canada. <laughs> she's not answering, but I think she's listening. Oh, is, is that uh, a fact? Ja, dat is zeker een... Zekere, uh, dat is een a matter, uh, matter of Een matter of effect van de Digimans band. Yes, ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nee, wat leuk, wat leuk. Uh, en ze zitten in de verlichting, half in, uh, in een verlicht huis... en in de verlichting, en de is om vier uur luisteren naar de boys uit Nederland. Dat nou, dat is, is, wel, wel, is toch wel heel bijzonder. Dat is heel ja. bijzonder, maar ja, ik vind het net zo bijzonder... als dat er nu ook eentje er staat nu de raam te lab met de oortjes in. Er zit er nu eentje... Eentje te luisteren, uh, ook met de oortjes in. En, ja, ik, uh, ik weet het niet. Uh, het is, uh... Maar jij had het net uh, had je het over piano spelen, weet je? Ja, zo? ja, ja. Daar ja, wou ja. ik even iets over vertellen. Want vertel er eens ja. wat over. Nou, er was een meneer ook, en die, die was eigenlijk, was die Timmerman. En die is aan ja. het zagen. Ja. Nou, je raadt het al. Dat die schiet uit met die, met, met, met, met die plank. Oh. In die cirkel Drie vingers eraf. Drie, drie vingers eraf. Oké. Okay. Maar hij had van zijn buurman horen. in ja, je moet even die vingers even onder je tong leggen. Ja. En dan meteen naar het ziekenhuis, want dan kunnen ze, dan kunnen ze dat nog uh, opereren ja, ja, en dragen. Ja, ja, ja, ja. Dus hij naar het ziekenhuis en, uh, met die vingers. En uh, nou, de dokter zegt: Dat heeft u goed gedaan dat u die vingers even onder uw tong heeft gelegd. Want dan hou je de lichamelijke sappen. En, dat, en dan is het voor ons makkelijk om dat weer. Uh, te hechten, dus nou, in ieder geval hij wordt geopereerd en die vingers zitten er weer aan. Ja. En ja, en hij zegt: Dokter, hij zegt: Fantastisch, dat ik, ik voel ook weer een beetje beweging. Kan ik nou ook weer piano spelen? Ja. Ah, nou, natuurlijk zegt de dokter: Hij zegt: Nou, dat is mooi, ik heb nooit piano kunnen spelen. Sommige gek van je. It's not I'm you want to be loved by anyone. It's not I'm you want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not I'm you want to see me cry I wanna die. It's not I'm you want to go out at any time.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 Maar als ik a vind dat je een in love Ja, Tom Jones natuurlijk. Ze zegt waar die pijnlijke stilte in een keer? Nou, ik zat in een keer te denken van... Hé hey, jongens... Euh Weet je, we zitten nu zo'n beetje ja, tegen Sinterklaas aan, maar we zitten ook een beetje met, met de kerst natuurlijk. En uh, goh boys, gaan jullie ook uh, een kersterzending doen? Ik uh, ja, ik weet het niet. Ik kijk jou even aan. Gaan we een kerstherzending doen of niet? Uh, nou, we, daar kunnen we een boom over zetten, hè? Hmm, dat, dat, we, dat, we, dat, dat lijkt me wel heel gezellig vind. Dan ontbrandt het lichtje in ons. Ja, nou die brandt al hoor. Oh, die brandt ja, al. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar een kerstuitzending, ja, dat lijkt me heel leuk. Ja? Ja. Zullen we dit dan 16, 16 december doen, hè? Bij deze afgesproken. Nou. En, maar moeten we eigenlijk ook gasten hebben, hè? Eigenlijk wel. Kerstengeltjes allemaal. Kerstbengeltjes. Ben, mag ook. Ja. Mag ook. Ja, dus uh, ja, iedereen die zin heeft om te komen tijdens die uitzending. Uh, we gaan, uh, de tijden geven wij nog even door. Dat komt helemaal goed. Ja, he. want dan moet het moet wel even iets langer zijn dan twee uur dan. Dan gaan we gewoon de middag door. we wel proberen, Na uur. Ja, maar even kijken. Ja. Nou, dat lijkt mij heel erg leuk. Ja. Maar ik ja. kom van die muziek trouwens. Dat we gelijk in... Uh... Gezellig. Ja, dat is gezellig. Als er zo'n Argeslee. Uh... Ja. Bij van hoop mensen is dit te vroeg. Maar ja, uh, weet je, wij moeten vooruitkijken. Voor natuurlijk. mij is het nooit te vroeg. Nee, uh, wat je net al aangaf, ik zit al helemaal in de kerstfeer thuis. ja. Ik zag je zitten met die beide bal en ik denk nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Eh, nou, maar luister, één en, ja. en van de week ook nog Sinterklaas op bezoek. Jij? Ja. Oh. Twee keer zelfs. Oké, okay, en, en toen? En, nou, die vond het ook gezellig. Die ja. bleef een bakje koffie drinken. En, ja. Uh, die zegt tegen mij van nou, uh, Charles, uh, leuk dat je de, de kamer zo mooi hebt versierd. Ja. Doe de groeten aan mijn collega. Ja, ja, aan C. Ja, sente sent Senna, Senna, ja. Center, Senta. Nou, maar dat is goed. Dan gaan we voor die tijd de, de, de studio eventjes in de, in de verlichting zetten en zo. En uh, kunnen wij ook mooi die, die, die dingetjes, die danseresjes, of die elfjes zijn eigenlijk, uh, uit Vlaardingen, zeg maar. Ja. Die ja. kunnen we dan uh, wel op de tafel zetten hier en zo. En, uh, ja, er brandt allemaal lichtjes in, hè? Ja, dat is geweldig. Leuk is hè? dat. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja daar moeten we straks ook nog eens even over. ik heb ook nog een leuke kaart gehad. Ja. oh Z jij ook? Ja. Ja. Zag ik hem eens uitpakken? Ja, pak hem maar uit. Ja. Ja. ja. Het is een, uh, een, roze, een roze kaart en een, er staat een ster op. Met, met een, uh, die heeft een Kerstmannenhoedje op, die ster. Wie? Die ster. Oh, die ster. Blijf schitteren, blijf stralen. Dat is uh, de boodschap aan ons dan. Ja, hè? ja. Lieve Charles, nou, dat is op zich al een, een statement, natuurlijk. Hè? Ja, dat is zo, wel zo, helemaal ja. al, Ik ben helemaal verliefd op Ja, de... dat is wel zo. Maar ja. uh, op de vrijdag geniet ik van de twee uurtjes Boys Are Back in Town. ...van jou en Willem. Dan ben jij dus. Laat me er alsjeblieft buiten. Ik wil er liever niks mee te maken hebben. Ja. Maar ook van Harm, zijn moeder en van de professor. Ja. Ik weet, komen die nog vandaag? Hè? Ik weet het. Ja, nou, uh, die moeder van, van Harm... ...die belde mij van de week naar... ...en ze zegt van... ...zou, zou ik eens een keer een stukje mogen opvoeren bij jullie? Ik zei, ja, wat dan? Uh, ja, zei ze... Uh, een, een, iets met een paal. En uh, ik, zei, oh, ik wil het niet weten. Ik zeg, kom maar, is goed. Dus we komen nog wel langs vandaag. Ja. Oké, okay, leuk. Ja, ja, ja, ja. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan. Nou, dat ja, hopen wij natuurlijk ook. Wij Fijne natuurlijk kerstdagen. Ook. Ja. En een uh, goed en gezond 2023. liefst. Anemieke, Nou, een stukje mooi toch. Nou, Anemieke, nou, uh, een, een dikke pakket van ons. Van ons uh, vanuit, helemaal vanuit het koude... Nou ja, koud is niet echt koud eigenlijk een het antwoord. Het is, uh... Er zijn ook weinig kikkers, dus het is, het is niet echt een koud kikkerland, dit. Nou, ik zag vanmorgen zag ik toevallig iemand die denkt, nou, dit is groen als een kikker. Echt waar? Ja, was het een stoplicht. Ja. Goed. Nou, dus uh, 16 e hey, ja, kerst uitzending, ik, ik vind het hartstikke leuk. Ik was net aan het zoeken naar een, naar een passende muziekje, maar volgens mij heb, heb jij de, de, wat ik zocht, dat heb jij nou al gevonden. Ja, maar dat is niet van de Carpenters. Dit is van Leroy Anderson. Kijk. En uh, dat nummer dat heet Sleigh Ride en het komt uit 1948. Ja, maar dat van de Carpenters, dat is net zoiets. Ja, maar dan met dat, tekst. Uh, nee. Zonder nee, tekst. Ook zo'n oeventuurachtig. Een orkestraal heet dat. Or, och, och, och, och, jongen, nee, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge, jonge, jonge. Nou, goed, oké, okay, dat was eventjes de kerstenaankondiging, zeg maar. Ja. En dan, nou goed, gaan we weer verder. Ja, en ja. De, de, de luisteraars horen nog precies van... Uh, ja, absoluut. Moeten ze ook nog een bepaalde kleding... Uh, Moeten ze smoking en een lange jurk... Nee, nee, nee. Dresscode is... Uh, ja, nee, dus man, ge geen mee. dresscode? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee. Gewoon relax. Gewoon relax. En, uh, relax ja. man. Gewoon lekker, uh, ja. Nou, zullen we nou weer krijgen. Nou, stappen we maar voorin in en uh, we gaan weer verder. We het heat on the road again. En eigenlijk uh, ja, slaat dus we wel een beetje bond. We zijn altijd onderweg. En niet omdat we dat willen, maar wij weten nooit waar we heen gaan. En ja, dan zijn we altijd onderweg. On the road again natuurlijk. En, uh, ja. Maar je hebt net, heb jij verklapt aan de luisteraars dat ik, maar, mijn, dat ik mijn camera al in de kerstsfeer heb omgedoven? Had ik niet mogen verklappen dan? Jawel hoor, oh. maar, maar nou is automatisch komt de vraag, ja. hoe is het bij jou thuis? Uh, de dat, kerstboom ik, staat al wel. Alsof. Alleen uh, ik ga, van het weekend ga ik de, de, het winterstalletje doen, zeg maar. Een ja, winterstalletje? Winterstal, ja, ja, ja. Oh. Ik verkoop thuis een kerstboom. Hè. Het is gewoon een winterstalletje en zo. In, uh, maar ook een Maria, dus de, uh, Jozef en de, de baby. Nee, die zitten dit jaar aan dan. Oh? Ja, ja, die hebben gezegd van nou: had ik uh, knudden met uh, kerst in Nederland. En uh, Bartlehem was ook niks. Nee. Hey. Dus uh, we gaan lekker uh, met, uh, met de hele boerenfamilie gaan we lekker naar uh, Maar je, je, je hebt het over Bartley, maar hoe zie, hoe zie je dit? Ja, komt er een Elfstedentocht? <laughs> Waarschijnlijk wel. Als ik zo nu buiten kijk, nu, maar, kijk nu naar buiten. En ik zie daar een man lopen met uh, winterteen en sneeuwbal. Denk ik wel dat er een Elfstedentocht Of wordt dat weer Maarten van den Weijden die uh, gaat zwemmen? Elf, ja. Elf, Elfstedentocht. Elfstedentocht is een Elfstedentocht. Dat is waar. Ja. Maar op en dan zitten ze allemaal... Ja, op schaatsen ook. Maar ja, weet je, weet je wat dat is? En uh, dit is zeker even geen sluikreclame natuurlijk. Eventjes. Maar als je dan nou bijvoorbeeld uh, de schaatsen aantrekt... Je gaat 99 kilometer, 100 99 kilometer schaatsen, zeg maar. Want het is net geen 200, hè. Ja. Uh, dan, uh, dan, Heb je uh, wat meegedaan? Hè? Uh, twee keer. Echt waar? Ja, maar ik schaats de verkeerde kant op. Dus oh. ja, nou... Goed, maar niet uit. Ik, uh, ik ging via, via Bad Lahim naar Almelo en uh, van Almelo naar, uh, naar Winterswijk. Uh, Oké, okay, ja. maar Herman Vinkers nog tegen. Ja, ja, ja. ja. Over ook nummer 9, maar daar wonen die. Ja, ja ook wel gezellig, hè? Een gezellig, ja, joe, joe, joe. ja. Je ja. zegt, hoezo? Nou, nee, ja. Maar uh, in ieder geval, iedereen die die schaatsen naar trekt, uh, ik zal er voor, uh, in ieder geval uh, als, uh, als tip willen geven. Van, uh, ga even langs een pedicure, want uh, je hebt hem wel nodig, want anders past die schaatsen namelijk niet. Een pedicure. Ja. ja, nou weet ik toevallig, dat weet ik, want ik ben toevallig van de week uh, bij, bij uh, Wilma geweest uit uh, Zandvoort. Een pedicure, dat geweldig, men is lief. Koffie is altijd goed. Ja. Heel gezellig. Ja, en uh, alleen je, voor de gezelligheid wat, ga je er alleen. Wat had je dan, een kalknagel? Ehm, uh, nee, nee, nee, nee, het was geen kalk, het was uh, creppapier. Oh? Ja, dat is weer nieuw. Ik, uh, ik weet het ook niet. Maar goed. Maar in ieder geval, uh, dat was even een stukje, een stukje sluikreclame en zo. En, uh, ja. Maar goed, waar, waar hadden we het over? Dat je er nooit mee moet stoppen. Dat bedoel ik maar. En, uh, uh, ja, er is natuurlijk een dame overleden... van een hele beroemde groep uit Amerika. Ja, ja, ja. Fleetwood ja. Mac. Fleetwood Mac. En uh, van de LP Rumors is dit uh, Don't Stop... maakt nog te blijven zeggen zo les nee, maar. Nee, ja, het is wat matrijs natuurlijk Christine McFee. Ja, McFee moet McFee, McPhee, McPhee, McFee. Ja, overleden geboren als Christine Anne Perfect. Ja, ja. Uh, geboren in uh, South Cambria en uh, waar dat ligt, dat weet ik niet precies. ze is van uh, 12 juli 1943. En ze is 30 november, uh, afgelopen 30 november overleden. Dus uh, even kijken, dan, dan was ze uh, 4, uh, 79, hè? Zoiets. Ja, Ach, is 79, 70, ja. Maar ja, verantwoordelijk voor uh, enorm uh, mooie liedjes. Waaronder Songbird bijvoorbeeld. En volgens mij wordt dat ook door Eva die gezongen. Hè? Dat, ja. Dat Songbird. Nou, ja, maar dit is weer persoonlijk. Ja, je gaat vragen welke vind ik mooi. Ja, ik vind het allebei mooi. Je vindt ze allebei mooi. Ik vind ze allebei mooi. Eén heeft het wat een ander niet heeft en andersom. En, ja. Maar als je nou moet kiezen tussen Christine McVie en, nee. en even kessens die, ze zijn allebei dood. Dus je kan ze allebei niet uh, teleurstellen. Nee, de... nee, dat is zo. Nou, dan kies ik voor jou. Oh, ja. nou. Ja. Moet ik even de tekst instuderen? Ja, maar dat gaat je lukken, dat weet ik zeker. Maar ja, je ziet het. Uh, uh, naarmate wij allemaal wat ouder worden en zo. Zie je dat er om je heen. toch het een en ander wel weer gebeurt aan, aan mensen die wegvallen. Met name in de muziekwereld. Uh. Dus rond de kerst, zo richting de kerst, altijd Dus gebeuren. jij verwacht eigenlijk nog meer. Uh, ja, verwacht. Dat vind ik ook weer zo'n beetje. Hè? Ik bedoel, kind nee, met vliegtuigen. Als ze zeggen, als er eentje neerstort, dan komen er drie achter elkaar. Is. Nee, nee, nee. Je haalt de bol door elkaar in. Het is een ongeluk komt altijd in drieën. Dat, dat zeggen ze. Maar dat heeft niks met vliegtuigen te maken. Ja, maar het is wel vaak zo dat uh, als er een vliegramp gebeurt. Echt waar? Dan. Uh, nee, dat vind ik niet gezellig. Nee, dat vind ik helemaal Kip, niet gezellig. Niet gezellig. Dat, dat niet te gezellig. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou goed, uh, ja. Goedemorgen! Hey! hey, hey waar kom je, jij zo gauw vandaan? Nou, Harm is er nog niet, Die is nog nee. uh, even zandvoerd in. Hij heeft even boodschappen voor me doen. Ja. Want we moeten vanavond moeten we dus uh, nog eten in huis halen. Ik had nog niks in huis gehaald, maar mag altijd, uh, in het begin van de week doe ik boodschappen voor de hele week. Ja. Maar nu hebben uh, we het gewoon vergeten. Ja. En uh, ik zeg tegen haar... Nou, ga je nou even zandwoord in. Het is nou mooi weer. Ja. Het wel een beetje koud. we was goed gekleed, gelukkig. Dus dat heb jij niet koud. Want ik, zie, ik zit je te bekijken... en jij hebt mij wel nee. gebeld... van de week van... God, uh, zou ik een, een, een act op kunnen voeren. Nou, je bent er al op gekleed, maar dat... Nee. Ja, schitterende, roze, glitterende... Vind je het mooi? Het mooi. Ja, ja, ja, dat is een tweede verhaal, maar ja, ja, ja het is... Uh... Kleurt het, kleurt het wel bij me, staat het me wel. Zeg, geef nou eens een leuk advies over mijn kleding. Dat ik, ah, denk je, misschien zeg je wel van, nou, volgende keer moet je dat of dat kiezen. Dat ik gewoon wat anders aan moet trekken, dat kan toch? Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Nou, maar het ziet, er, het ziet er goed uit en uh... ja. ja, en heb je er ook een jas die erbij past? Een, een overjas bedoel Een hele ik, lange jas, ja. Oh ja, die was van wit. Dat zou ik hem zeker, zeker aantrekken dan. Een wintermantel. Ik heb uh, uh, een zwarte wintermantel. Een zwarte wintermantel. Ja. Uh, ja. Met kraagje. Ook nog erbij. Ja, leuk hè? Oh he? mijn god, ja, Gezellig Nou, nou wel, zal ik je ik maar even voorzien van een kopje koffie dan? Ja, dan ja. moeten we even op maar wacht, ik je, zo je zoveel komen? Hij moest een, een, een kort lijstje mee met gewoon de een hoognodige dingen. Want ja. ik ga zaterdag ga ik ook nog wel eventjes naar de supermarkt toe. Dan ja, ja. haal ik de rest van de boodschap op. Ik, uh, ik hoor het alweer. Ik zet me gauw een stukje nou. muziek weer, want... Uh, Oh, wat leuk Dag luisteraars, wat leuk dat ik hier deelneem aan de Ik vind het heel gezellig. Ja, vind ja. je goed dat ik een ja. stukje muziek opzet? Ja. Ja. Nou, nee, nee. ja, ja, nou, ja, doe maar, uh, doe maar. Ja, we maken er een talkje ja, over. Ja, niet van doe maar hoor. Ik zei doe maar, maar bedoel je ook. Je hebt nog geen la, je hebt een zeg ja, maar. Ja, laat okay. maar, ja. Nou. There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me wallabies feed all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Keep me cockatoo cool, curl. Keep me cockatoo cool. Oh, don't go acting a fool, curl. Just keep me cockatoo cool all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. And take me koala back, Jack. Take me koala back. He lives somewhere out on the track, Mac. So take me koala back, all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Let me abos go loose, Lou. Let me abos go loose. They're of no further use, Lou. So let me abos go loose, all together now. Tie me kangaroo down, sport. Time me kangaroo down, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down, and mind me platypus duck, Bill. Mind me platypus duck. Oh, don't let him go running amuck, Bill. Just mind me platypus duck. All together now, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down, tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Play your didgeridoo, blue. Play your didgeridoo. Uh, like, keep playing till I shoot through, blue. Play your didgeridoo. All together now, time me kangaroo down, sport. Time me kangaroo down. Time me kangaroo down, sport. Time me kangaroo down. Tan me hide when I'm dead, Fred, tan me hide when I'm dead. So he tanned his hide when he died, Clyde, and that's it, hangin' on the shed all together now. Tie me kangaroo down, sport, tie me kangaroo down, tie me kangaroo down, sport, tie me kangaroo down. Op een kangaroe-eiland, waar je kangaroes vindt. Hey! Doe de kangaroe-moeder naar haar en met z'n allen geldt. En nou, dan, Ad... dan moet jij eens raden dat dit van de cocktail cocktailtrio is. Moet jij even raden? Ja, ja. ja. Weet je even wie dit is? Art uh, van Art van der Gein. Dat is mogelijk, hè? Jij ja, weet het ook gewoon, ik, ik hè? weet Ja, het is leuk. Daar heb, ja. heb ik nog mee gewerkt. Echt waar? Ja. Dat is die zanger, hè? Ja. Met Ruud Jansen traden we wel op uh, her en der in Nederland. En ja, en, ja hun waren natuurlijk ook een, een veelgevraagd trio op feestjes en partijen. Dus die Ad van der trio met cocktailtrio. Ja. Er... Ja, het was altijd een feest. Die, die bassisten altijd zo'n ja, zin Ja, die van, deed uh, altijd heel. Uh, die, die kon hij die normaal doen. Dat konden we alleen van de boys zijn, echt. Ja. Ja, echt. <laughs> dit, uh... ja. Uh, oh, ja wat, wat is nou een cocktail trio? Wat zeg je? Die, wat zeg je? Wat is nou een cocktail trio? Zitten die nou in de drank of zo? En drie glaasjes naast elkaar. Oh? Een, cocktailtrio. een, een, een, oh, een cocktail trio. Een cocktail. Oh, wacht even. Maar, maar dat, was dat nou een zanggroep of is dat nou een drankhandel? Allebei. Oh, allebei? Ja. Oh, dankjewel Wim dat je het nee, heeft Nee, ik denk, ik zal je eventjes bijpraten. Ja, en, uh, ja, ja. ja, ja. Nou. Hey, ik verwacht straks dan wel uh, nog wel eventjes uh, naar de Sinterklaas eigenlijk nog. Uh, ik hoop dat hij tijd heeft. Nou ja, hij zou hier om om uh, kwart over half tien zijn, maar uh, hij is er gewoon niet. Nee, maar hij heeft mij wel, vorige keer gezegd, hangt van het weer af. Van welk nou, weer af? Ja, dan buiten, hoe het buiten is, dat of het koud is of warm is. Ja. Kom, dan komt hij wel of wat komt hij? Zou hij komen of zou hij niet komen? Dat nee. is gewoon een ja. vraag. Maar hebben wij, in, zie je, kijk even naar buiten nu, maar hebben wij in Zandvoort ook Pingwings, of niet? Pingwings. Ja? Of? Of, dan heb je toch een non-dood hm? <laughs> Ja, Dat zijn jouw woorden, hè? niet de mijne. Nee, dat zijn lopen, maar zo uh, ook geen staf of een meid erop. Nee, z'n teglaas. Nou ja, goed. Nou, misschien dat die staf nog in de buurt is, maar we kunnen dat altijd even proberen in contact te leggen. Nou ja, ik hoop dat hij komt. Hij is al lang te komen. Je bent dus nogal uh... goed in contact te liggen, toch? Uh, uh, alleen, ik heb ooit een contactadvertentie gezet. Ja, dat bedoel uh, ik wel. Uh, wat ik had al. ik er ook alweer in staan voor tekst? Dat was... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, goed uitziende man, niet al te nozel. Zoek Dito vrouw. Oh, Dito vrouw? Ja, ik zit nog steeds te wachten. Oh. After the summer rain Will power me that old car go? A woman's mind told me that so Oh, how I wish we were back on the road again Me and you and a dog being blue Traveling En dan zie ik. Harem, welkom. Hello, goeiedag. Goedemorgen. Zou ja. jij zo meteen misschien het weerbericht willen doen, Harm? Oh, dat lijkt me heel gezellig, zeg. Ja, ja dit is best lekker weer buiten. Ik heb de boodschappen. Nee, oh, oh, oh, nu nog niet zo meteen, zo meteen. Ja, nee, maar ik heb de boodschappen beneden oh. neergezet, mama. Oh, dat is goed, jongen. Ik ben heel blij dat je eventjes erop uit bent gegaan. Was druk in de supermarkt? Ja, viel mee hoor, viel Ja, die Harm, dat, dat is... Ja, nou, welkom Harm, leuk dat je er, dat je er bent. Nou, ja, ik vind het altijd gezellig Charles, om hier binnen te komen. Ik ben helemaal opgewonden, een beetje. Bon. En ik mag zo het weer mag ik presenteren van Wim. Ja, ik ben blij dat je ja gezegd hebt. Want er waren luisteraars die vroegen een speciaal om. Zou Harm het weer eens een keer geboren doen? Ja, ik zeg, waarom? Maar dan wordt het weer niet beter Nee, je hebt Charles een beetje boos om. Normaal doet Charles dat altijd, toch? Ja, maar Charles, Nou ja, boos, boos, Harm. Ik ben niet echt boos, maar ik ben een beetje teleurgesteld Ja, toch wel, toch wel. Een beetje verdrietig wordt dan eigenlijk. Maar, Harm die gaf dus net al aan. Hij zou het... Normaal doen we er altijd de kriensvlieg. He, van ja. van Fonto, Fantomani. Van, van, ja. Fantomani. Ja. Wie is dat, Fantomani? Fantomani, dat is een, dat is een Engelse is dat Oh, een kennis van Max Verstappen. Hoor. Van wie? Max Verstappen. Nog nooit van gehoord. Nee. nee. In Zandvoort weten ze die ook niet. Die kennen ze hem ook niet. Max? Max, Maxima. Maxima wel. Ja, Maxima wel. Dat is koningin, hè? Wie? toch? De koningin, toch? De koningin van het levenslied is dat, ja. ja. Goed, maar uh, Harm, als jij zegt van ik ben klaar met het weer, dan, uh, dan doen we het dit keer anders. Dat is goed. Ja, ja. ja hoor, maar, mag ik er een dan? Wat? Heb jij wat achtergrondteuntjes ook bij? Ja, zal ik hem eens aanzetten voor je? Ja, heel nou. gezellig. Nou, kom maar op dan. Oh, dat is prachtig. Dat is een beetje kerstmuziek. Ja, een beetje kerstmuziek. Nou, dat past er helemaal goed bij, want we krijgen een koude noordoostenwindluisteraars... Dat is een andere wind als die ik was laat. Oh, bespaar me. Ja. Nou, Met een noordoostenwind wordt vandaag in het weekend koude lucht aangevoerd, luisteraars. Gewoon lekker koud. Weet u wel, dat als je nu buiten gaat, je moet je gewoon mijn jas trekken. Heel gezellig. De wind maakt het nog eens extra koud. Dus gevoelstemperatuur ligt dan ook een beetje onder het vriespunt. Maar goed, als je gewoon thuis de, de vrieskast opentrekt, of de, dan, dan kan je er gewoon een beetje aan wennen. Ga je gewoon met je voeten even in de ijskast zitten. En dan ben je ervan staan, toch? Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, morgen is er ruimte voor wat zon... en zondag is het een beetje grijs. Nou, dat maakt toch niet uit. Nee, klassiek blond hè? Ja, vanochtend is er wel veel bewolking en uh, mogelijk valt er in het noordoosten en oosten wat ligt de winterse neerslag. Ook oh, krijgen we dan toch een witte kerst. Ik zou het zo leuk vinden Wim, een nou, we witte zijn, We zijn kerst. nog wel in de sfeer hè? Ja, ja, ja. De temperatuur ligt eind van de ochtend zo rond drie graden boven nul. Dat, dan krijg je geen sneeuw, dat kan je niet op wachten dan. Nee. Dus even kijken hoor, en er wordt een matige noordoostenwind vanmiddag, luisteraars, houden we heel veel bewolking... met voornamelijk in het noorden mogelijk ook wat zon. Dus, ja, waarom nou weer in het noorden, niet in het westen? Ja, we hebben hier nog een klacht in. Ja. Kan niet kan altijd pesten. Ja. In de loop van de middag, luisteraars... bestaat er in het zuiden van Limburg kans op wat natte sneeuw. Nou, oh. Logisch, sneeuw is toch altijd nat. Overdreven teksten zijn dit allemaal. Even kijken, met een middagtemperatuur van slechts 3 graden... Is het koud voor begin december? Nou, weet ik ook wel. Eigenlijk geen nieuws wat ik nou allemaal breng, hè? Jawel, dus toch wel. Ga rustig door. Oké. Okay. Er staat matige uh, en aan de zee vrij krachtige Noordoostenwind. Ja. Vanavond en vannacht, luisteraars, overheers de bevolking en blijft het droog. Goed zo. De temperatuur is afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen. Wanneer wordt het verwacht, eigenlijk? Middag ja. temperatuur. De middagstemperatuur... Wanneer worden die verwacht vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur, ja. oké. Okay. De temperatuur is afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen... en ligt die iets boven het vriespunt. De noordoostenwind waait matig en het zee is vrij krachtig of heel krachtig. Luisteraar. Ja. Gaan we naar morgen... Het vindt, ik morgen... vind ja, nee, gaat goed, prima. Dan gaan we naar worden. Ja, ja. begint de dag namelijk met uh, tamelijk tamelijk bevolking In de loop van de dag ja. komt er in sommige regio's de zon vaker tevoorschijn. Voor mensen die uit de kast willen komen, dan komt de zon tevoorschijn. Dus kom ik heel makkelijk ook uit de kast. Ja. Dat eventjes extra opgemerkt als ondersteunend gebaar naar mijn lotgenoten. Het blijft overal droog en in de middag wordt het drie graden. Ja. En door de matige en aan zee krachtige of krachtige noordoostenwind voelt het extra koud aan. Ook nog. We gaan dan weer naar zondag. Ja, het is best wel leuk om zo weerbericht te doen. Ja, Harm schiet dan maar op, want we, we willen ook weer lekkere muziek horen. Kom op. Nou, op zondag blijft het droog, maar de bewolking overheerst. Ook begin volgende week is er veel bewolking aanwezig... en dan valt er soms wat lichte regen. Het is waterkoud met in de middag een temperatuur van 4 en 6 graden. In de nacht en vroege ochtend... ligt de temperatuur in het algemeen iets boven het vriespunt. Op de langere termijn lijkt het erop dat we het gaan maken... gaan krijgen met kwakkelweer. Wat is nou weer kwakkelweer? Kwakkelweer. Uh, nou, de ene keer sneeuwde, de andere keer regen. Maar het kwakkelt ook wel eens. Ja. Oh, dat vind ik helemaal niet gezellig. Ja. Dan moet het rond de kerst moet het wit worden. Ja. Nou, van ons het winterweer is vooralsnog helaas geen sprakenluisteraars. En tot zover het weer. Dank u wel. Nou, hartstikke goed. Hey. Ja, hoor. Hey, dank ja, je ja, wel. Ja, goed gedaan, hoor. Ik doe het je niet, aan. Nee, nee, nee. Nee, nee, keurig, keurig. Nou, nou hartstikke mooi. Zijn zoon, hè, dat Hij kent ook werkelijk alles, hij hè? Hij kan echt uh, heel oorlog. Heeft hij, vast, heeft hij dat van zijn moeder of... Uh, nou, ik heb nog nooit het weer gedaan. Ik wil ook wel eens een keer het weer doen. Nou, doe jij, doe jij de volgende keer weer het weer. Het weer. Het nou, alweer. weer. alweer. Alweer. Ja. Alweer, Nou, goed. Maar uh, wij, uh, wij uh, hebben ervan genoten in ieder geval. En we nou. zijn, uh, of althans wij, uh, de luisterers zijn gelijk geïnspireerd... Uh, heb je nog muziek bij? Nou maar? ja, daar, daar kom ik dus op. Uh, gelijk een, een, een iemand uh, die als inspiratie zegt, hier van, nou, jullie zitten nu toch een beetje in die kerstvibe. Uh, hebben jullie misschien een verzoekplaatje van mij? En dat is voor uh, de heer uh, Dr. Anders Armand Alfrink uit Amsterdam. PPG, hebben. dat is een collega van me, collega vriend broeder. Oh, vriend, is toch ook een kardinaal? Ja, dat, kardinaal ja, o, dat is zijn vader, is dat? Is dat zijn vader? Ja, zijn vader. Oh. Nou, en nou, uh, mijn, mijn collega die wist mij dus gisteren te vertellen dat hij dus sinds kort vegetariër is. Dus uh, hij zegt: Heb jij een plaatje van mij wat een beetje ligt in mijn lijn van leven op het moment, uh, maar wel met de kerstgedachte? Heb ik deze voor je? Dat is vriend, daar komt die.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 die zocht gewoon mee, bij de bomen en het water Maar niet in dat scheurtje, want daar kon die toch niet zitten En ik schudde nee We zochten samen, samen tot de koffie, de familie aan de koffie Maar ik hoefde niet, ik dacht aan flappie En dat het s'nacht zo koud kon frissen Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet Want ik had het hok toch goed dicht gedaan Zoals ik dat elke avond deed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 mijn vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, toch eventjes uh, ontdankt, bijna Sinterklaas. dan stond nog een kerstnummer en uh, ja deze even voor... Wel uh, voor... een dierenbel, die vader, hè? Die vader wel. Dat is dus een vreselijke man. Ja, nou ja, mijn collega, is vegetariër gewoon. Dus die zegt, nou, dat zal uh, flappie leren. Dat is wel jammer, <lacht> hè? Ja, dat is wel jammer. Ja, maar goed. Joep van het hek, flappie. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, ik zie, uh, ik zie uh, de moeder van Haarmen klaarstaan. Wat, uh, wat gaan we nu eigenlijk doen? Want, uh... Nou, ik heb een speciaal, heb ik, want ik vond het ook leuk om uh, nou eens wat speciaals te doen bij jullie in de studio. Ja, ik, ik zie hier een paal staan, zie ik. En, uh, ja, en jij draagt... Ja, dat, dat uh, glimt niet mooi, hè, die paal. Hè? Dat vind ik vind hem niet mooi glim, Wat zeg je? Wat dat zeg die je? Die ja, ja, die paal die glimt, ja. Hij is lekker glad ook. Ja, ja. En ja, nou ja, heb ja, ik mijn, ja. mijn, uh, mijn, uh, mijn soepele jurkje aan. Oh, soepel is hij zeker. Ik vind het altijd wel... Als heel eerlijk mag zijn, het cadeautje moet wel in de verpakking passen. Maar, ja. Nou ja, maar goed, je, uh, ik heb een, een, een, muziek, een muziekstukje van je. Wat bedoel je daar nou weer mee? Nee, dat, gewoon, dat, gewoon. Het is, ik moet goed kijken dat je het aan hebt, want het is perfect gewoon. Oh, dankjewel. Ja. Nou, dat valt me dan weer van je mee. Ja, nou, goed, ik ga dus paardansen luisteren. Ja, nou. ga ik doen? In, in de uitzending kun je mij niet zien. Het is dus buiten de camera. Oh, nou, gelukkig maar. Nou, zal ik de muziek maar starten dan? Ja, doe dat. Nou, eens nou, kijken. Ga ik, Oh, kijk nou. Ja, leuk hè? Nou, dan moet ik mijn linkerarm naar boven. Ja, doe maar. Ja. Nou. Ah, ja, je maar. kunt het. ik mogen. Ah. Oh, had je niet... Had je, hallo, gaat ja. het goed? Gaat het goed? Het valt nog niet mee, hoor. Het valt nee. valt nog niet mee. Nou, probeer, het, probeer het nou eens een keer dan. Ja, dat gaat Ja. Maar ik moet ik dan met mijn linkerarm of mijn rechterarm het eerst. Harm, goed? help je anders eventjes. Harm. Ja, mama, kom nou maar. Hoppakee! Daar Jezus, wat een chaos. Oké. Okay. Oh, wat zie je het nou? Het komt nou onder je jurkje vandaan? Oeh, ik ben zo blij dat die camera niet aanstaat. <lacht> Waarom trek mijn jurk naar beneden? Want ik wil niet dat de mensen hier voestelijke vaties kunnen bewonderen. <lacht> Oeh, ik schaam me Oh. Ik scherm je uit! Ik kom naar beneden! Ja, doe dat, Ik, doe dat maar hoor, doe dat maar, want uh, maar nou ja, goed. Dat is al helemaal naar boven gekomen. Nou even goed, uh, toch, uh, toch ja, nou ja, ja. Ja, nou hoor, zo. <tied> Ja, mama, ik vond het toch wel stoer. Oh, zo wat spannend. Van... Dat was spannend, hè? Ik vond het wel stoer van ze. Dat, dat, dat, dat durfde hoor, niet paal. Ja, ja, ik durf dat niet. Ik, uh, ik, uh, ik waag me daar niet. Volgens mij aan, moet uh... je van paalans. Ze moet je wel heel erg sterke spieren hebben hoor. Op, op haar leeftijd nog. Omdat... Hoe, oud, uh, hoe oud bent u, uh, moeder van haar. Ga ik niet bekend maken. Nee. Nee, hoef je niet te weten. Nee. Vraag je, ook niet aan dames. je vraagt ook niet aan dames hoe oud ze zijn, dat doe je niet. Dat is, dat is niet fatsoenlijk. Nee, nee, dat nee. Dat vind nee. ik niet fatsoenlijk. Ik vind, ik vind, ja, hoe, moet, hoe moet ik dat nou eens heel netjes zeggen? Ik vind toch wel uh, dat u toch wel uh, enigszins een beetje poep te sieren bent. Mag ik dat zeggen? Ja. Poep te sieren? Wat, wat betekent dat? Poep. En chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisée en mille éclats de voix. Ah, poep te zieren! Poep te zieren, Speciaal voor de moeder van, van Harmen. Ja, ik blijf er Respect. Meer dan respect. Op, want ik, ik heb nog nooit iemand dat zien doen op paal. Ze ja, uh... is nou even naar de keuken gegaan, zeg. Ja, gelukkig maar. Gelukkig maar. Zou ze koffie voor ons gemaakt. Ik hoop het ik hoop het ik, ja. hoop het. ik hoop het. ik hoop het. Hey, luister. Ja. Ik heb trouwens een heel kort uh, nieuwtje uit. Het de Zandvoortse Courant. Oh, wacht even. Dan, doe ik even, dan doen we even, uh, even de muziek uit. Zo, ja. ja. ja. Want er kwam een hoogtepunt. Dat hebben we net gezien, ja. Een hoogtepunt tijdens de receptie van het tienjarig jubileum van de seniorenvereniging Zandvoort. Ze hebben hier dus een oudere club, hè, vallen wij er ook onder? Nee, nog niet. Dat was een. De uitreiking van een eervolle koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester David Molenburg. Wie? David... Oh, de burgemeester, uh, maar met die ketting al. Niks, niks met het kerstverhaal te maken. Nee, spieke Jozef. Nee. nee, nee, nee, maar goed geveld, ja. uh, hij, uh, David Molenburg uh, kreeg dus een zeer verraste voorzitter... Gerard Kuiper uh, uh, tegenover hem staan... die een lintje kreeg opgespeld... Dit het pijn? dat weet ik niet. Hij ging helemaal tot Lint. Maar hij werd benoemd tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Gefeliciteerd Gerard Kuiper met deze Namens de Boys, zeker. Prachtige klank. onderscheiding. Heb ik jou nou geïnterrupeerd? wat betreft... Want je had muziek, klaarstaat? Nee, nee, nee. Ik denk, weet je wat? Want je wordt door de poep de Paris word je toch geïnspireerd om lekker mee te zingen? Dus ja. ik zet hem nog een keer op. Met z'n allen eventjes dan. Nee, heeft niks met zee na te maken. Wappels, trees and honeybees. Met de nieuwseekers gaan we richting de klok van 11 uur. Je luistert naar de Boys. van in town. Radio. ZFM Zandvoort. Ja. Maar ja, eigenlijk is het onnodig om dat te zeggen natuurlijk. Want ja, je bent, uh, je bent erbij of je bent er niet bij. En jullie zijn erbij. Nou, tot zomaar weer dan.